Kijk nu met het NOS-journaal. In de gezondheidssituatie van prins Friso is geen verandering opgetreden... ...meldt zojuist de Rijksvoorlichtingsdienst. Het medisch team heeft verzocht de komende tijd het aantal bezoeken aan de prins beperkt te houden. Koningin Beatrix en prinses Mabel hebben een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Innsbruck ...waar prins Friso op de intensive care ligt. Ze hadden de nacht doorgebracht in een vakantieverblijf in Leg... ...waar ze gisteravond gezelschap kregen van prins Willem-Alexander, prins Constantijn en hun gezinnen...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 De president wilde de Syriërs op 26 februari laten stemmen over een nieuwe grondwet die de macht van de regerende baatpartij inperkt en de lengte van de presidentiële ambtstermijn beperkt. Ook moeten er volgens de plannen nieuwe verkiezingen komen. De oppositie zegt dat een referendum geen zin heeft zolang het geweld voortduurt. Irene Wüst gaat naar de eerste dag van de WK Allround in Moskou aan de leiding. De titelverdedigste werd derde op de 500 meter en ze eindigt als tweede op de 3 kilometer. De Canadese Christine Nesbitt staat tweede in het algemeen klassement. Morgen moet ze op de 1500 meter 2200 ze goed maken op Irene Wüst.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 Door een ongeluk met een motorrijder is de A4 Den Haag richting Amsterdam dicht bij knopend Badhoevedorp. Er staat 5 kilometer file tussen knopend de Hoek en knopend Badhoevedorp. Na verwachting is de A4 nog dicht tot 5 uur vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zit!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 Wat heerlijk om deze plaats weer eens te draaien op de Sofils Radio. Je de en The Burning Heart. GFM. Zandvoort en de regio. En daarmee wordt het uh, 8 over 3. Nogmaals een goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin uh, doen albertjan? Nou in het tweede uur gaan we natuurlijk om half vier uitgebreid uh, stilstaan bij de evenementenagenda. En er zijn nogal weer wat evenementen uh, dit weekend en volgende week. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Uh, verder uh, kijken we vooruit uh, wat er uh, allemaal nog te doen is in, in Zandvoort en omstreken. En uh, we hebben ook uh, lo lokaal nieuws. En gaat met name over de samenwerking tussen het circuit en de ondernemers Want dat was ook altijd jaren een gestegel, Maar daar is nu duidelijkheid over En uh, een aantal dingen zijn aangepast Dus dat gaat vlekkeloos verlopen dit jaar En dat betekent ook dat het uh, centrum open gaat na de Juist, reis. juist. En uh, in de avond voor de grote evenementen Dan, uh, dan uh, worden ook evenementen georganiseerd uh, In het dorp Wat dan hey, gerelateerd is aan het circuit Helemaal goed Oké, okay, dat gaan we straks verderop in dit programma natuurlijk uitgebreid te behandelen. En lekkere muziek natuurlijk op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Dan Hartman. Dat was Den Hartman en uh, I can dream about you. Nou, we hebben het al een paar keer verteld vandaag uh, in deze uitzending. Ja, die Brabos en uh, Limburgers die vieren het uitgebreid. Wij ook wel een klein beetje hoor, onder meer met het uh, kindercarnaval. We hebben we het over het Weekend van dit weekend, uh, Albert Jan? Ja, en ik heb uh, een goed nieuws voor prijsbewuste carnavalsvierders. Want die kunnen met een juiste keuze van de feestlocatie behoorlijk wat geld uitsparen. De prijzen voor bier en frisdrank in de bekende feeststeden lopen dit jaar sterker uiteen dan ooit. In de duurste stad Eindhoven moet op veel locaties bijna 20% meer voor een glas bier of cola worden ne neergeteld dan in de goedkopere carnavalsoorden. Zo hebben de kroegen op de markt in Eindhoven afgesproken dat ze... De pilsprijs tijdens het volksfeest collectief met een dubbeltje verhogen. naar 2,5 euro per glas. Zo, en dan krijg je zo'n plastic bekertje. En juist, en een evenementenbier, hè? Ja, Ook oh, dat nog. toch? In Breda kost het uh, een, uh, een met één al in de hele horeca inwisselbare leutpenningen aangeschaft. een pintje 2,10 euro. In de populaire feeststad gaan jaarlijks een half miljoen van de de goed munten van de hand. Ze zijn de eerste weken na carnaval nog inwisselbaar bij tientallen deelnemende kroegen. In Den Bosch kost de lokale carnavalsmunt, een donker genaamd, 2,25 euro. De Tilburgse horecaondernemers besloten de prijs van hun bij 50 kroegen bruikbare kruikenmunten op 2,20 euro te houden. Een tariefsverhoging van een dubbeltje per glas leidde vorig jaar namelijk tot een storm van kritiek in de kruikenstad. In Limburgse steden zijn de gezamenlijke carnavalsmunten minder positief. In de meeste cafés in Zeden, als Maastricht, Sittard en Heeren, gaat een biertje en een frisje voor iets meer dan 2 euro over de bar. Maar die, wie niet af wil reizen uh, naar uh, dat verre zuiden, die kan natuurlijk ook in Zandvoort blijven. Want het wapen van Zandvoort brengt carnaval een beetje terug in Zandvoort. Maar daarvoor, daarover straks meer tijdens de evenementenagenda. het hele zuiden ligt plat, hè Albert-Jan? Het hele zuiden wij, ligt plat. Wij werken samen zeg maar, uh, binnen ons uh, bedrijf met bedrijven in Eindhoven en uh, andere bedrijven in Brabant. Ja. Nou, heb ik ze uh, uh, Vrijdag gisteren aan de telefoon gehad. Ze zeiden, Rob, je volgende week niet te bellen. Want we nemen het toch niet op. Want we zijn er lekker niet. We zijn carnaval aan het vieren. Nou, groot gelijk hebben ze. En de jij ook wel eens naar me voel? Val op nou eens de boel, maar de boel. Om te dansen en de chansen. Ach, je weet wat ik bedoel.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 Lusper het hoog gezien. Hoe een voet drie dagen genieten? Met zijn hassen, de de plassen. En hij kwijt zijn hoogste lied. Ook al ze wij niet hoe het moet, ze niet hoe een voet zo. Wat? Tijd voor een raadje plaatje plaats Now Nou, ik weet in ieder geval één ding, zeker iemand die een raadje plaatje meegedaan heeft een aantal weken geleden, is nu aan het luisteren naar de radio. <laughs> Zijn naam is Rob. Nou, wist Bill Medley en Jennifer Warnes. Je hoorde, I've had the time of my life. Nou, uiteraard volgend jaar gewoon weer een raadje plaatje en dan gaat het team van C-Event natuurlijk gewoon winnen. Tuurlijk, Jij, nou, je zet het nou alweer op scherp. Uiteraard. No problem. No problem. Oké. Okay. Ik zei het al aan het begin van het programma, uh, van dit uur, dat de samenwerking tussen het circuit en de ondernemers een, goede, een stap in de goede richting hebben gemaakt. Namelijk, de ondernemers van Zandvoort en Circuitpark Zandvoort hebben de intentie uitgesproken samen te gaan werken rondom de grote evenementen op het circuit. Daartoe is een stuurgroep in het leven geroepen die het een en ander moet gaan stroomlijden en die deze positieve impuls voor Zandvoort zal gaan begeleiden. Het is de ondernemers in het centrum al een aantal jaren een doorn in het oog dat bij grote evenementen op Circuitpark Zandvoort de bezoekers niet of nauwelijks naar het centrum komen. Daar, moet, daar komt nu, moet nu verandering in komen. Door te gaan samenwerken met het Zwickiepark Zandvoort. De stuurgroep bestaat uit Hille Jansen van de gemeente Zandvoort. vvv directeur Lana Lemmens. De nieuwe voorzitter van ondernemersplatform Zandvoort. Jos, Her, Jos Hesp. En centrummanager Gert van Kuik. Als eerst is besloten dat er op de zaterdagen... voorafgaande aan een groot evenement in het centrum... een groot muziekevenement komt. Weliswaar niet meer op vijf podia... maar wel vooral op de kwaliteit dat die goed is. Ook zal op het circuit de nodige aandacht geschonken worden aan de mogelijkheden in het centrum van Zandvoort en kunnen de bezoekers als ze dat aangeven aan een verkeersregelaar desgewenst met de auto naar het centrum rijden dat zijn goede berichten, dat zijn goede berichten. uitgangspunt van de samenwerking tussen het circuit en het centrum is dat de door ondernemers uh, van Zandvoort meer profijt van de evenementen op het circuit gaan krijgen Echter, daar is natuurlijk wel mankracht voor nodig om het een en het ander op poten te zetten maar dit vind ik dan echt een positieve impuls en een goede de, zaak voor Sondvoort. Uh, ik bedoel, ga maar bij jezelf na. Nou, als jij naar een groot evenement gaat aan het eind van de dag, dan wil, dan wil ik ook naar huis. Ja, oké, okay, dat is waar. Maar het centrum ja. is zo leuk. Ja, klopt. Maar nu... We moeten ons wel kunnen presenteren. Ja, nou klopt. Als je dan zo'n zaterdagavond voor een grote race... een mooi evenement in het dorp hebt... en mensen gaan boeken dan toch een weekendje... en dan kan je als Zandvoort perfect op de profileren. Dan krijg je gewoon weer zin in Zandvoort. Zo dadelijk waarom we nog meer zin in Zandvoort hebben. De evenementagenda. Nou. Maar eerst een plaatje uit de Eurobreakdown. Hier is Kevin de Kroll. La, da, da, da, da, da, da. What's the use? That's why it's called a motorbike Feel the piquet Ook vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan hoor je hem op CFM de Euro Breakdown En daarin de 40 beste plaat van Europa. Uiteraard met George van Dam. En Kevin de Kroll. Met dit mooie nummer staat op nummer 1 Joor de Soldier. Het is tijd voor de evenementen, geen Robert-Jan Het ja, is behoorlijke uh, uh, Wat evenementen op stapel laten, Ik zal eens kijken, waar zal ik eens beginnen Oké, okay, we beginnen uh, als u van karaoke houdt Bent u vanavond van harte welkom in Café Oomstee en dat begint om 9 uur En ik zei het al aan het begin van dit uur Hebt u zin om uh, een beetje weer Carnaval te gaan vieren in, uh, in de Zandvoort Dan kan dat, want het wapen van Zandvoort Brengt carnaval een beetje terug in de Zandvoort Vanavond en morgen Staat het carnaval centraal in het wapen van Zandvoort Zandvoorters kunnen zich net ...zich het carnaval van vroeger in ons dorp nog goed herinneren. Vanavond doet uh, het wapen een poging de sfeer van vroeger weer een beetje terug te brengen. Middels de versiering muziek en sfeer zouden zij een heel eend moeten kunnen komen. Als klap op de vuurpijl wordt tevens een van de concerten van de toppers vertoond... ...op een groot scherm met donderend geluid. Dus zin in een ouderwetse carnavalsavond, dan kan... Kom dan langs uh, het Wapen van Zandvoort. Verkleed mag, maar het is niet noodzakelijk. Aanvang van de avond is om 8 uur en iedereen is van harte welkom. Goed, uh, karaoke, café Oomstevenavond, vanavond. Een carnaval in het Wapen van Zandvoort. Voor de klassieke liefhebbers, uh, morgen het trio Contrasten is ontstaan. En dat die gaan ze spelen in de protestantse kerk. Is ontstaan uit de succesvolle samenwerking van drie jonge muzici tijdens de serie Het Debut. Het resultaat van deze intensieve periode van repeteren en optreden beviel zodanig dat violiste Maria Milstein, clarinettiste Fleur Bauer en pianist Martijn Wilkers besloten de samenwerking voor te zetten. Morgen treden zij op in de Protestantse Kerk in het kader van de Kerkpleinconcerten van de Stichting Classic Concerts. Op het programma staan werken van Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Claude Debussy, Bartok en Darius Milhaud. Het concert in de Protestantse Kerk begint om 3 uur en de kerk gaat om half drie open en de ...bedrag 5 euro... Morgenmiddag om vijf uur bent u wederom welkom in Café de Oomstee... want daar uh, uh, gaat optreden onze allergrei. Jij kent Grey ook? Ja, zeker. En dan heb ik het over Grey van den Berg. En die zit altijd achter de accordeon en de zang. Maar het leuke is, ze gaat weer jazz spelen. Ze komt morgenmiddag langs in ons programma Zik, Heel gezellig. Om uh, te vertellen wat ze allemaal gaan doen en wie er allemaal mee gaan doen. Dus vanaf vijf uur morgenmiddag jazz uh, live vanuit Café Oomstee. En hoe laat is ze morgen bij ons? Uh, nou, ik denk tussen twee en drie. Ze kon het niet exact zeggen... ...omdat ze natuurlijk ook de apparatuur en zo al moet regenen. Maar ze komt bij ons langs... ...en ik ben benieuwd wat voor repertoire... Het ...Blue Heaven Jazz gaat spelen... Goed, dan, hebben we, dan zitten we op de 19e. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog kindercarnaval, maar daar komt straks Maurice Mulder uh, nog wat over vertellen. En dat is morgenmiddag of zo, is zondagmiddag, ja, kindercarnaval in Theater de Krocht. En dat is van 2 tot 5 uur. Uh, 22 februari is er natuurlijk weer de filmclub Simon van Kolm En daar wordt de film Midnight in Paris gedraaid. 22 februari om half 8 is dat in het circus Zandvoort. Uh, dan gaan we naar de 24ste. En dan is er weer een genootschapsavond van genootschap Oud Zandvoort in de Krocht. Aanvang 8 uur. Ook op de 24ste is er smart lab een smartlappenavond in Café Koper. En dat begint ook om 9 uur. Op 25 is er op het circuitpark Zandvoort een short rally. Nou dat zal er wel... Op het binnenterrein zijn, denk ik. En op de 26e is er weer een rommelmarkt in de krocht. Die duurt van 10 tot 4 uur. En vanaf de 26e, ja, dan is het zover. Kids Adventure Week. Een week vol activiteiten voor kinderen. Uh, en dat wordt georganiseerd door de VVV Zandvoort met lokale. Ondernemers. Nog even, wat gaan wij dan doen? Wat wij gaan doen? Ik, ik dacht wist wel dat ik het zou vragen, want ik heb het hier natuurlijk voor mij liggen. In de week van 26 februari tot en met 4 maart is het ook mogelijk om als een radio-DJ-workshop te volgen bij ZFM. Tijdens de Kids Adventure Week zijn kinderen van 26 tot en met 4 maart de baas in Zandvoort. CFM, uw radiostation, organiseert tijdens deze week een drietal-workshop op 28, 29 en 1 maart. Dat had je goed, goed gezien, hè?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 en loop er even heen en zeg nou ik wil graag meedoen en uh, vergeet dan niet om pen en papier, lunchpakketje en drie cd's mee te nemen want die dinsdag, woensdag en donderdag sta je twee uur radio te maken. Het is helemaal gratis. En het is helemaal gratis. Wat leuk zeg. Ja, goed hè. Helemaal goed. Goeie programmaleider hè. Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, <laughs> zo. Die man mag uh, blijven. Ja, nou hoop ik dat ik niks vergeten ben, maar uh, ja, natuurlijk oh ja, dat ben ik nog oh. vergeten. Zondag 26 februari. Ja, ja. Nog, nee, die gehaktballen hè. Café Oomsteen. Oh ja ja, ja, ja, ja, Moeten we ook niet vergeten. Uh, voor alle info, loop even bij Café Oomsteen binnen en uh, hoe dat allemaal werkt dan kunnen ze dat daar even uitleggen. Als Pssst. Zo, Je zet er, ja. er maar de, de, de lekkerste bal van Zandvoort de, hebben, hè? Wat een ballen zou je, hè? <laughs> het is toch wat. joh niet te geloven, weer uh, veel uh, te doen hier in uh, Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen dagelijks van. En uh, ja, vandaag en morgen carnaval in het Wapen van Zandvoort. En morgen in de krocht, het kindercarnaval. hebben nou, we hebben er zin in, hoor, met Arie Ribbens. <lacht> pauze We zetten alles stoelen aan de kant Zikbaar van de dood. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. Was het alweer, was het ben je een beetje een carnavalsklantje, of niet? Druk druk druk. Druk, druk, druk, druk. druk, druk, druk. Nou ja, vandaag en morgen dus in het Wapen van Zandvoort. En morgenmiddag kindercarnaval in de krocht. Straks in de derde uur gaat Maurice Mulder daar alles over vertellen. Je hoort op de Zandvoortse Radio, Arie Ribbons. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, ga je gewoon naar kanaal 40. Ja, deze Loper heeft heel veel mooie platen gemaakt. Of we dachten voor, bijvoorbeeld van uh, True Colors. Ja, ja. heel mooi nummer. Of uh, Time After Time. En natuurlijk ook deze Girls Just One uh, Van Dit Ditmaal deze gedraaid. Volgende week gaan we al in een andere van de draaien. Toch? Ja, want dan zijn we weer bijgekomen van het carnaval. Dat natuurlijk. dacht ik ook. Hé, hey, ondergrondse containers die niet onder de grond gaan. Wat heb jij daarover te berichten? Nou, het plan ondergrondse afvalcontainers komt maar niet in de grond. Oh, oké. Okay. De horecabedrijven in Zandvoort zitten met hun afval in de maag. Zaken die geen ruimte hebben om de containers op hun eigen terrein te zetten... ...raken in de moeilijkheden omdat de gemeente binnenkort boetes gaat uitdelen... ...aan ondernemers van wie vuilcontainers vanaf de openbare weg te zien zijn. In totaal zal het om vier ondergrondse ...grondse bakken gaan die door de gemeente... ...op gunstige plaatsen in het centrum worden geplaatst. Om meer deelnemers te krijgen... ...zou het wellicht een idee zijn om ook winkeliers... ...voor het project te interesseren. Want ook die hebben regelmatig grote hoeveelheden afval. Maar de meesten hebben wel een... ...opslagmogelijkheid in hun zaak... ...of op een plaatsje. Amerika-zaken hebben echter te maken met edensresten die, en die kunnen je in je zaak niet bewaren. Want dat gaat natuurlijk stinken, al dus Lemmens Die aangeeft dat hij met de gemeente moet gaan overleggen of er een aparte regeling voor zijn zaak te treffen is. Als het plan voor de ondergrondse containers sneuvelt. Ja, je kan, je kan, je kan wel zoveel willen in een dorp. Alle rotzooi weg en geen grofvuil meer bij de weg en dat allemaal. Maar op een gegeven moment is die rechter er natuurlijk uit. Hè? Ja, dat klopt. Op een gegeven moment moet je suggesties doen en niet gelijk met bonnen gaan zitten lopen te slingeren, toch? Nou, ik ben uh, van overtuigd dat de gemeente er wel uitkomt, met ondernemers. Ja, tuurlijk. Er zal wel een, een, een overgangsregeling worden getroffen, maar uh, ja, er moet wat gebeuren. Hé, hey, wij hebben vanmiddag heel veel verzoek laten. Zo dadelijk gaan we er weer eentje draaien. Live en Run to the Water. Okay. Maar hier is deze. een bisschen Duits. Ja. Ja. Ach, nee. Ach, ja. Yeah. Ach, ja. <laughs> nee, nee. Ja, ja. Hier is uh, de Spider Murphy Gang. Een schandaal om Rossi. Ihre Nummer schon unter Zo und da ist 68. Herr Stonjung für die ganze Nacht und sterben im Hotel L amour langweilen sieben Damen, nur weil jeder den Seite will. Ik ben Nou, de verzoek laten draaien we zo dadelijk bij, ja. <lacht> een halve computerfreak zijn. Ja, ja, Of is het bluff als we dat gaan doen? Uh, nee, uh. nou, ja, ik denk het niet. Nee, ja. het is geen bluff. Is geen bluf? Oh ja, het is, bluff. het is wel bluff. Hier is alles is liefde. dat ik dat mee mag maken, Albert Jan. Jou uh, zien swingen op Bluff. Ja, ja er is gelukkig ik nog dacht, geen webcam uh, in de studio. Nee, joh. ik dacht, uh, dat is Bluff dat je dat deed. <laughs> maar je deed echt. Je hoorde alles is liefde op de Sanfordse Radio. Nog even kort bericht zo, vlak voor 4 uur. Ja, en dat betreft alle radioluisteraars. Want, wat verbaast de uh, uh, mens en uh, omgeving? Meer mensen luisteren naar de radio. Uiteraard. Steeds meer mensen luisteren naar de radio. In ruim 10 jaar tijd zijn er een miljoen luisteraars bijgekomen. In een gemiddelde week van 2011 wisten radiozenders meer dan 13 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder aan zich te binden. Deze cijfers maakte het radioadviesbureau maandag bekend. Redenen voor de groei zijn, en nou komt hij hierop, dan nou moet je even opletten. Zijn het een grotere zenderaanbod en de beschikbaarheid van zenders Nieuwe platformen zorgen ervoor dat radio altijd en overal beschikbaar is Concludeert het RAP Het bureau, bureau doelt onder meer op radio via internet en digitale zenders Kijk, wat denk, dan, wat denk jij dan dan? Uh, CFM Uiteraard, Uiteraard. wij hebben het allebei We hebben het allebei, allebei. Via de website www.cfmsomfort.nl of digitaal kanaal 40 of gewoon 106.9. Of gewoon op de Astra-satelliet. Het maakt ons allemaal <laughs> niet uit. Ook daar zijn we te ontvangen. Nou, daar komt hij dan aan. Hè? Die verzoekplaats. Speciaal voor Rob is hier live. En run to the World. Graag tot zometeen. It's strange.